In Georgië claimen zowel de regeringspartij als de oppositie de overwinning in de parlementsverkiezingen. Uit de eerste exit polls komt naar voren dat de oppositiepartij van miljardair, miljardair Bitsina Ivanishvili op een lichte voorsprong staat. Hij denkt dat zijn partij Georgische Droom op 100 van de 150 zetels zal uitkomen. President Saakashvili denkt juist dat zijn partij de meerderheid in het parlement behoudt na de verkiezingen.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Tot tien uur praten we hier in de studio uitgebreid over de langstudeerboete. Want als je vanavond de juichende, dronken studenten op straat tegenkomt... dan komt dat omdat die is afgeschaft. We hebben er twee in de studio, eentje is plassen van de zenuwen... en die andere zit hier naast <lacht> me en die is uitzinnig van vreugde, of niet? Ja, zeker. Inmiddels wel. <laughs> ja, inmiddels wel. Ja, Marinus ah, Daar komt hij terug van de wc. Jij bent toch ook uitzinnig, Marijn? Hij is afgeschaft ben... en je bent er blij mee. Ja, natuurlijk ben ik wel. Ja, ja. En dan een biertje gedronken erop al, jongens? Of dat, Straks. Uh... Straks. Nog niet. E eerst die 600 euro terug. <laughs> Precies. <laughs> ja. uh, heb jij ook nog niet helemaal vertrouwen in, geloof ik? Hè? Nee, dat moet het nog wel zien. is nee. zien en nou, geloof ik? Precies. Nou, we hebben hier ook een advocaat in de studio, Jan Hein Mastenbroek. Die heeft hard gestreden voor de studenten. Dat hoeft dus nu niet meer... Nee, daar, gaat je, daar gaat je business. Ja, nou ja, voor de studenten wel heel blij natuurlijk. Dus, ja, uh, ja. Voor, voor jezelf wat minder. <laughs> nou, ik had het wel leuk gevonden om het helemaal uit te procederen. Ik denk dat we het al gewonnen hadden, dus dat, uh, dat kunnen we nu niet meer zien. Nee. Goed, we gaan zo meteen uitgebreid met jullie praten over wat het allemaal betekende... die langs de deurboete, want het betekende nogal wat. Mensen die zijn gestopt met werken omdat ze maar keihard moesten doorgaan studeren. Nou, hele verhalen daarbij. En Erben, want het ja. is maandag. Ja. En Erben heeft tegenwoordig een baard... Ja. Allemaal te zien we de webcam, radio1.nl. Ja, ik zie, er, ik zie er anders uit, hè? Ja, ja maar de radio, dat zie je allemaal niet, jongens. Nee, wacht maar dat je mm. de webcam aanzet. Maar goed, daar hebben we het niet over. We hebben het over nee. sporters die een hartfalen hebben. Ja, daar gaan we het over hebben. Ja. Aan de hand van... En Evander Snow, die is ja. weer in elkaar gezakt bij de wedstrijd Nek tegen Feyenoord. En het is nog niet duidelijk of hij een hartstilstand gegeven heeft. Maar ik denk het eigenlijk wel. En uh, er zijn meerdere sporters die dat, die, die dat hebben. Dus uh, daar gaan we het een keertje over hebben. En is het nog gevaarlijk? Uh, moeten die sporters nou wel sporten, of moeten die gewoon lekker met pensioen gaan en niet meer op topsportniveau gaan sporten? Dat zo. Maar eerst, er was nog één stoel over. Ja. En daar is Luc op gaan zitten. Ja, ik heb ook drie dagen niet geschoren. Je ziet er <laughs> verder niks van. Goed, we gaan beginnen met nummer vijf. Today's Topics is een nieuwe avontuur van Cohen in Haren. Vandaag was hij voor het eerst in dat getrashde plaatje.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 Ja, Cohen gaat dus uitzoeken wie verantwoordelijk was voor die rellen. Nou, dat kan dus eigenlijk iedereen zijn, behalve ik natuurlijk. Vandaag was Cohen voor het eerst daar in Groningen. En dat was vooral om elkaar wat beter te leren kennen. Nou ja, we hebben voorlopig kennis gemaakt. We hebben gesproken met de driehoek, we hebben gesproken met de gemeentebestuur, uh, met de gemeenteraad. En we hebben onderling kennis gemaakt met elkaar, we kennen elkaar nog niet allemaal... En we hebben dus een eerste, eerste gooi gedaan om af te bakenen uh, hoe we de zaken gaan aanpakken. Ja, nu is er wel wat kritiek op Cohen. Zo zou hij geen kaas hebben gegeten van de sociale media, vindt hij zelf ook. Maar dat maakt niet uit, zegt hij. Dit gaat niet alleen maar over sociale media. Dit gaat over openbare orde. Ik geloof dat ik daar wel... Een in mijn leven mee te maken heb gehad. En wordt u al een beetje moe van de vragen van, u heeft geen verstand van Facebook, dus u bent hier niet geschikt voor? Nee hoor, wordt niet moe van. Kortom, dat vindt hij godschuwelijk irritant. We <lacht> blijven in Groningen, daar was vandaag namelijk een stroomstoring. In het zuiden van de stad Groningen is het leven nogal ontregeld. De schilder die het moet redden zonder schuurapparaat. De bloemist die bang is dat zijn klanten hem niet kunnen bereiken. De storing begon rond 10 uur in de ochtend... en kwam door een explosie in een schakelkast. Door de storing hadden 20.000 huizen en winkels geen stroom. En ja, je hoort het al even voor de mensen als de bloemist... was dit was echt een schier onmogelijke situatie. Uh, tenminste, als die komt... Nou ja, ja, ik hoop niet dat er nou ja, geen grafwerk en dat soort dingen wat hier naartoe gestuurd wordt... dat dat uh, probleem voor de rest... Nou ja. Ja. Na 2,5 uur gaat Groningen weer stroken. We gaan naar de andere kant. In Limburg kwam er vandaag duidelijkheid over Netcar. En er was goed nieuws, de autofabriek is gered. Het bedrijf wordt overgenomen door het Eindhovense, Eindhovense VDL. Ja, we mochten er niet bij zijn bij de aankondiging, het feestje binnen. Maar ik heb in ieder geval gehoord dat het klaterend applaus was. En dat is ook niet zo gek, want de mensen hier zijn slecht nieuws gewend. Eigenlijk niet één jaar, niet twee jaar, maar al vele decennia. Het is hier altijd onrustig geweest. Er heeft altijd een sfeer gehangen van we zijn er nog, maar hoe lang nog? Dus vandaag is even ja, een, een, een ontlading. Ja, En die ontlading komt door één man. Een man die zich de afgelopen maanden een beetje op de achtergrond heeft gehouden. Een man waarvan we niet precies wisten wat hij nou eigenlijk aan het doen was. Een man met een geweten, een man met een missie. Een man die Maxime Verhagen heet. Toen de onderhandelingen vast te lopen. Toen heb ik de directeur van Mitsubishi gebeld... en heb gezegd van u moet met meer over de brug komen. Zo werkt het niet en u heeft mij toezeggingen gedaan... Ik hou u aan de toezegging. Hey, uh, you, directeur van Mitsubishi. Are you talking to me? Are you talking to me? Great, when I talk about to you. Uh, you are now getting a better bot on the table. put, Anders is it not going good. And it's not more in die friendly misty van Hagen. This time is it meners. Op basis daarvan is er een nieuw bot gekomen van Mitsubishi. En toen zijn van de lichten En dan gaan we dat zo doen. Ja, Maxime kwam, zag en overwon. Al zijn natuurlijke charms gooide hij in de strijd. En neem maar van mij aan, die verhagen Hagen staat natuurlijk in Den Haag... misschien bekend als een vriendelijke limbo met een of brilletje. Maar als Maxime echt iets wil... Maar dan staat hij wel stevig in zijn stappers. Het was duidelijk dat voor mij dat Mitsubishi moest bewegen. En ik heb toen alles uit de kast gehaald, de blaren op de tong gesproken... Zo. om te zorgen dat Mitsubishi met een beter bot over de tafel kwam. En dat gebeurde en alles kwam goed, tenminste dat ook. De bonden die zeggen ja, we zijn wel kwetsbaar, we leven nog... maar ja, er is maar één opdrachtgever, dat is dan toch wel een terechte zorg. Ja. ja. Op twee dan. De btw-verhoging. Vanaf vandaag zijn luxe dingen en benzine en elektronica en zo met 2% extra belast. Het leven wordt weer een beetje duurder. Ja, helaas, helaas wel. Heeft u daar rekening mee gehouden? Uh, nou, er valt weinig rekening mee te houden. Het wordt gewoon uh, doorgedrukt, dus... Uh... Niet snel. even nog een auto gekocht? Nee. Nee, geen extra auto. En het hoeft in principe ook niet. De verhoging wordt niet meteen doorgerekend. Uiteindelijk wel natuurlijk, maar bij ook veel mensen is er berusting. Het, uh, je moet het accepteren, want er moet echt iets gebeuren in Nederland. En ik denk dat de btw uh, ja, toch gespreid wordt over de hele bevolking. Dus ik denk dat dat een verstandige maatregel is. Maar ja, ook mensen met een kleine beurs worden dan getroffen. Ja, allemaal. Ja. Maar ja, screw them all. Ik denk het erbij dat een hoop mensen er heel niet bij stilstaan. En als het om kleren gaat, dan kijken de dames niet op een paar procent. Ja, dat mag je best zeggen hoor. Die vrouwtjes die kopen, kopen. Maar natuurlijk hebben wij mannen maar werken. En de heren? Nou, in, in, in mindere mate. Ik denk dat de heren wel geïnteresseerd zijn... misschien in sportkleding en andere dingen, maar... Ja, maar dat is allemaal wat realistischer. Niet van dat gespendeer om het spenderen, zoals Willemijn altijd doet. Even normaal doen, dat is toch meer een mannen dingetje. Goed, formatie op één. De dag begon op het Binnenhof. Samson en Rutmeister werden onthaald door een kudde schoolkinderen. Stemming. Het was jolig op het Binnenhof. Vooral premier Rutte kreeg een warm onthaald toen hij daar... Goed, gesprekken gingen vandaag onder andere over de langstudeerboete... en in de middag gaf het o tweetal een persconferentie... want er was een deelakkoord. De micro is voor Mark Rutte. Ja, dank. Nou, wij kunnen melden dat er een deelakkoord is gesloten voor de begroting 2013. Een paar grote elementen zijn dat wij terugdraaien... de maatregelen die het kabinet voornemens was te nemen... op het terrein van het reiskostenforfait... dus de fiscale behandeling van het woonwerkverkeer. Wat we ook zullen doen is terugdraaien van de langstudeerdersboete. Ja, kijk, idee, De tax en de langstudeerboete worden door Samsom en Rutte... zo in de prullenbak geslingerd. Natuurlijk, de assurantiebelasting gaat wel omhoog... en ook de pensioenleeftijd wordt sneller verhoogd. Veel studenten die tegen een boete aanliepen zijn blij. En tot zover morgen zijn er nieuwe topics. mij. Luk, dank. Ja. Tot dan. De langste dus, ja, die stond dus al een tijd onder druk. Dat weten we, maar van afschaffen was echt nog geen sprake. Tot vandaag dus. Ja, Luc zegt dat eigenlijk net al. Mark Rutte en Diederik Samson, eindelijk presenteerden ze dan dat deelakkoord. Nou, wij kunnen melden dat er een deelakkoord is gesloten voor de begroting 2013. Wat we ook zullen doen is terugdraaien van de langstudeerdersboete. Ik ben blij dat het lukt om dat te doen. Hij is van de baan. Hier aan tafel Marijn de Pachter, jan Heijn Mastenbroek en Jaap Marinus. Twee studenten en langstudeerstudenten en een advocaat die voor hen streed. Nou ja, voor hen niet, maar wel voor een hele hoop andere studenten. Jaap, jij zei net al, wat, wat deed je nou een biertje opentrekken? toen je het hoorde? Ja, ja vanavond. Vanavond, oh, dat moet nog hè? Ja, ja, dat moet nog. Maar hoe, hoe hoorde jij het vanmiddag? Uh, Twitter. Twitter. Ja, ik zat af te studeren, ik ben nog <laughs> bezig achter ja, ja, mijn computer. Want jij hebt het dus niet gehaald, dus jij hebt inderdaad die boete al betaald. Ja, ja klopt. Dus uh, tweede termijn uh, eergisteren, drie dagen terug. Dus je hebt nu in totaal 600 euro betaald? Ja, extra. Dus extra. boven 485 euro collegegeld plus langs de boete. Ja, plus boete. Ja. En uh, wat dacht je als eerste? Toen ik dat hoorde dat ik uh -huh. moest gaan betalen. Nee, toen je hoorde het is afgeschaft? Ja, in eerste instantie toch een beetje pissig. Uh, omdat ik niet, toen nog niet hoorde dat het uh, terugbetaald zou worden. Dus toen dacht ik, ja, ik ben nu aan het einde van mijn studie, dus ja. ik ben bijna klaar. Um, en dan betaal ik net die twee maanden die ik nog langer studeer, betaal ik langs de boete aan iemand die drie maanden. Die dus je ben. dacht niet uit ruimhartigheid, wat fijn voor mijn, mijn medestudenten? Je dacht, nee, dat gaat mijn geld kosten. Ja, <laughs> ja in eerste instantie was het egoïstisch. En uh, jij Marijn, toen je het hoorde? Ja, ik, uh, ik, uh, ik keek meteen naar de persconferentie. Want ik ben zelf wel een beetje politiek dier, dus ik zette de tv aan om de persconferentie te En dit van de, toen, de J.O.V.D. hè? Ja, de club van de VVD. Ja, toen hoorde ik dat hij inderdaad al met terugwerkende kracht wordt afgeschaft. En ik was er in het beste scenario eigenlijk zelf vanuit uitgaan dat ik hem toch dit jaar nog had moeten betalen. Maar, Hoeveel heb jij al betaald? Uh, ik heb vorige week 1200 euro moeten betalen. Nou, dat is dus inderdaad hetzelfde bedrag. En oh. dat is natuurlijk de normale collegegeld plus Maar nou zei, nou zei Jaap net aan het begin van het uur, ik moet nog maar zien of ik het nog terugkrijg. Heb jij iets meer vertrouwen in de politiek? Ik heb er wel wat meer vertrouwen in dat dat gebeurt, ja. Dat zou niet zo aardig voor en jouw baas in die end, meneer Rutte, zijn... om nu te zeggen, nee, ik heb er geen vertrouwen in. <laughs> dus natuurlijk zeg je dat. Jan-Hein Masterbroek, jij bent advocaat. je hebt hoeveel zaken gedaan voor studenten? Nou, we hebben ongeveer uh, 600 studenten die we nu bijstaan. En dat zijn er uh, ook nog een aantal die nog niet helemaal uh, alles ingestuurd hebben. We hebben nog iedere dag, uh, tot en met vandaag, ook na drie uur uh, aanmeldingen. Ja. Maar zoiets. 600 studenten en ja. die moesten allemaal hoeveel betalen? Nou ja, iedereen moet 3000 euro extra betalen. Dus ja, nee, maar aan jou bedoel ik? Aan mij? Ja, oh, ter, nou ja, be ter bemiddeling? Voor, voor, voor ons werk uh, hebben wij een uh, tarief van 40 euro per persoon. Uh, en daarbij zou een bedrag komen als het uh, bezwaar succes zou hebben. Ja. Uh, nou ja, zover is het, het uh, tot nu toe nog niet goed gekomen. Niet door jou? Ja, nee, precies. Nou ja, <laughs> maar, die, maar die 40 euro, die krijgen de studenten natuurlijk terug, neem ik aan. Om, nee, dat vind ik... Want jij hebt er op zich niks aan gedaan. Nou, we hebben er heel veel aan gedaan. We hebben inmiddels uh, ruim 500 bezwaarschriften opgestuurd. Uh, en we hebben uh, ook voor, de, voor de, uh, een groot deel ook al inhoudelijke verhalen uh, gemaakt. Dus ik vind het eigenlijk helemaal niet zo uh, logisch dat mensen dat terugkrijgen. Um, dus die 40 euro krijgen ze niet Nee, terug. die krijgen ze nee. niet terug. Ik vind nee. dat ook heel logisch. Ik dat, ja, we hebben er ontzettend veel werk van gehad. En jij ja, kijkt er natuurlijk een beetje met gemengde gevoelens naar. Leuk voor die studenten, maar jammer voor je business. Nou ja, uiteindelijk wij staan wij studenten bij. En die hoeven nu de langstudeerboete niet te betalen. Nou, daar ging het uiteindelijk om. Dus dat, dat is heel goed. Maar ik vind het wel jammer dat we het niet hebben kunnen uitprocederen. Maar krijg je dan nou ook nog geld over die twee maanden... die ze al wel hebben moeten, moeten betalen? Krijg, krijg je dan ook nog een potpietje nou, Volgens onze voorwaarden zouden wij nu gewoon kunnen zeggen... van, nou ja, na het bezwaar uh, hoef jij de boete niet te betalen. Ja. Dus wij krijgen gewoon 200 euro voor jou. ja, maar ja dat doen we natuurlijk niet. Okay. Ja, dus het blijft bij die, bij die 40 euro. Oh. Ja, we gaan nog wel kijken omdat sommige bezwaren al wat verder zijn. Ja. Of we daar nog uh, nou, een dat beslissing zou je toch ook krijgen. niet over je hart kunnen nee, we, nee, daar, nee. Daar... we hebben zoveel leuke pers gehad. Dat zou <laughs> jammer zijn. Okay. Goed, heren, jullie blijven zitten, want we hebben het zo meteen over de stress die jullie hebben gehad van de langste boete en wat het in jullie levens betekenen. Want ik geloof, in jouw geval Marijn, moest je vrouw alles betalen en nou ja... Of dan oh? kijk ik nu naar de verkeerde. Ik ben niet getrouwd. Nee, dat, ik, dat heb, kijk, kijk, ja. <laughs> ik moet naar Jaap kijken. Dat was, ja, ja. Sterker ja. nog, je had hier bijna niet gezeten. Als nee, je, als ik echt mijn reiskosten niet terug had gekregen... dan zat ik nu nog thuis. Ja, vanwege ja. die moeten. Nou, dat, ja. dat zou meteen, heren. En natuurlijk Erben met het verhaal over de Iwender uh, Snow. En uh, jongens die dat ook hebben meegemaakt. Maar eerst Kevin de DeGraw, Not Over You. Dream.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 Well Not over you, not over you. Kevin De Graal hoorde je met Not Over You. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Zometeen nog veel meer over het persoonlijke leed van deze langstudeerders aan tafel. Ik zeg het een beetje cynisch, maar dat is heel onaardig. Want uh, jullie hebben er behoorlijk last van gehad. En je kan meekijken in de studio. Dat kan uh, via de webcam op radio1.nl. En dan zie je Erben, het is maandag, dan is Erben Wennemars hier altijd. Ja. Erben, goedenavond. Goedenavond, Wennemar. Um, uh, we gaan het hebben over, hebben we het al, uh, dat hebben we al uitvoerig benoemd... die ja. Wenner Snow en zijn hartritmestoornissen. Maar eerst even, ik uh, zag op Facebook... Ja. dat je weer eens iets bijzonders hebt gedaan dit weekend een marathon gelopen. Ja, ik dacht zaterdagavond, ik heb ik zondag niks me. te doen. Ik verveel me. Uh, er is een marathon in Zwolle en die stad in het Pek Zwolle Stadion en eindigt in het Pek Zwolle Stadion en je, het was een marathon maar je kon hem ook in vier delen op, opdelen en dan kon je dus naar 10, meter uit, naar 10 kilometer kon ik uitstappen, naar 20 kilometer, naar 30 kilometer dus ik dacht van, ik ga gewoon een stukje lopen en ik kijk wel hoe ver ik kom. Maar jij hebt dus serieus op zaterdagavond bedacht ja. ik ga zondag meedoen met een marathon. Ja, ja, ja, da, ja, in ieder geval een deel, deel ervan, ja. maar het ging zo lekker dat ik hem eigenlijk gewoon helemaal uitgelopen heb. En in een, ook nog even voor mijn doen, een hele goede tijd eigenlijk. Namelijk? In 2 uur en 53 minuten. Ik, ik heb er niet zoveel verstand nee, van, maar, maar dat goed, is best ik in, snel, Ik geloof. ben in training voor de New York Marathon. En daar had ik als doel onder de 3 uur. Maar ja, dat heb ik nu al gedaan, gehaald. <lacht> dus uh, ja, ik ga gewoon lekker wandelen maar in, in je, New York. Je had wint mee? Nee, helemaal niet. Waar ik knoep er hard zelfs nog. Maar ik had gewoon superbenen. Ik ben gewoon niet moeten krijgen op dit moment. Terwijl ik weet ja. nog dat je meedoet aan de marathon van Amsterdam, ja. wel een tijdje geleden, maar ja. toen werd je afgevoerd in de rolstoel. Ja, ja, ja, ja. ja. En toen, en toen deed, maar toen deed ik er ook 20 minuten langer over. Ja. Dus ik had nu ook minder tijd om, om, om echt te moeten worden. Je bent zelfs derde geworden. Ja, nu. ik heb zelfs een prijs gewonnen. Ik, ik, ik ben derde geworden en ik heb maar liefst 25 euro gewonnen. <laughs> nou, 60 er... cent per kilometer. <laughs> Goed, nou, dat belooft dat voor ja. New York in ieder geval. Ja. Um, nou, je, maar goed, je bent hersteld, dat is mooi. Je ja. zit uh, hier, waar hebben we ja. het over? Ja, we gaan het over iets heel anders hebben. Over het hartfalen bij topsporters. Uh, NEC-voetballer Evendus Snow voetbalt uh, met een defibrillator. Moet heel, heel, heel goed opletten, defibrillator. Uh, nadat hij in 2010 een hartstilstand uh, kreeg. En hij bleek hartritmestoornissen te hebben. Um, en zo'n defibrillator is een kastje waar, waarmee je een schok krijgt... op het moment dat je een hartstilstand krijgt. Dus dan gaat hij weer tikken. Maar nu zakte hij afgelopen zaterdag zakte hij weer in elkaar op... het. Veld. En hij uh, ja, werd afgevoerd, hij heeft een nachtje geslapen in het, uh, in het, uh, in het ziekenhuis. Het uh, is nog steeds niet helemaal duidelijk of hij nou wel of niet een hartstilstand gekregen heeft, maar het zag er in ieder geval niet echt heel goed uit. Ja. En ja, dat, dat, dat, het uh, is wel eens eerder gebeurd, toch? Ja, ja. Het bekendste geval dat is uh, de, uh, die, die, die Tommaso. Uh, die in Utrecht gewoon echt op een veld in elkaar zakte en ook daar, daar overleed. Ja. Uh, dus ja, dat, is, uh, ja dat, dat zijn wel heftige, wel heftige dingen. Minneke Vechter, dat is een collega van jou, ja. sportarts bij PEC Zwolle en uh, sportarts in de Isala Kliniek Zwolle. Goedenavond, Minneke. Goedenavond allemaal. Heb, ik, ah, heb je het gezien van de Snow? Ja, ja. Geschrokken? Ja. ja, tuurlijk. Dat doe je altijd als je iemand op het veld zo opeens uh, niet lekker ziet worden. Dat wel, ja. Mm -hmm. ja. Het is ja. het is toch heel onverstandig lijkt mij om te gaan voetballen. Ik bedoel, hij weet dat hij hartritmestoornis heeft, en dan doet hij toch? Of doet ja, hij toch? Je, ja. Dat is een hele uitgebreide discussie die die natuurlijk altijd speelt, die nu weer eventjes uh, uh, opleeft omdat dit gebeurd is, waarvan ja. overigens nog helemaal niet bekend is wat het nou geweest is. Nee. Ja. Uh, dus dat is, vind ik altijd wel lastig om daar iets nee, over te zeggen. Nee, dat is waar. We weten nog niet wat er in dit geval aan nee, de hand was. Nee, ja. nee, maar de discussie die er is, en dat komt omdat er nog niet zo heel veel jaren uh, goed onderzoek gedaan hmm. is naar het dragen van een ICD en sport. Die discussie die dan ontstaat, daar krijg je twee stromingen in. Mensen en cardiologen en sportartsen die zeggen, hmm. je moet dat niet doen, sporten met ja. een ICD. En een stroming die zegt, dat, dat kun je wel doen. Een ICD en is zo'n defibrillator, hoor. Sorry, ja, dat, dat is zo'n een... interne defibrillator. Ja. Ja. En dat is een ja. apparaatje dat dus als jij neervalt met hartritmestoornissen... dan geeft hij een, een schokje en dan ja. hopelijk sta je weer op. Hm? Ja. ja, eigenlijk vergelijkbaar wat een ambulancepersoneel ja. doet... met van die, van die elektrodes aan de buitenkant. Eh, dat zit dan inwendig in, in, je, in je lichaam. Hé, hm. hey, hey, hey, maar nou niet als je, als je zoiets hebt... dan is het toch een verhoogd risico als je toch weer heel erg inspant? Nou, kijk, weet je wat het, wat het probleem is? Het hebben van een ICD heb je voor heel veel verschillende soorten ja. hartziekten. En het is veel belangrijker om te kijken naar voor welke hartziekte heb jij nou deze ja. ICD. Om goed te kunnen inschatten, moet je daar nou wel of niet mee sporten. Dus om in zijn algemeenheid te zeggen, met een ICD moet je nooit sporten, ja. dat kan niet. Dat is ook de reden waarom wij in Nederland en eigenlijk in heel veel landen daar geen regels voor hebben. Geen, geen keiharde afspraken, want dat is veel te kort door de bocht. Maar je is... moet per individu steeds weer kijken, wat zijn de risico's. Want het is natuurlijk ook nogal wat om te zeggen, ja. je mag niet meer sporten voor een profvoetballer. Ja, maar als het toch, toch niet gaat. Niet gezond is, dan lijkt het me toch wel... Kun, kun, kun jij zeggen als, uh, als, als sportarts van, uh, hey, ik, ik vind het gewoon onverstandig dat jij uh, gaat, nog, nog, gaat, gaat, gaat sporten. Ik kun jou af, uh, je af en je mag gewoon niet meer, niet meer, niet meer meedoen. D dat kan, maar dan kijk ik niet zozeer naar het feit dat hij een ICD draagt, maar ja? naar de onderliggende hartziekte. En als ja. een hartziekte dusdanig veel risico's met zich meebrengt, dat de kans dat hij weer diezelfde hartrittende mm. stoornis krijgt, er, er serieus is, ja. eh, dan ga je natuurlijk wel praten, moet je dan nog wel deze intensieve sport doen? Maar gebeurt openen? dat ook in de voetballerij? Gebeurt het dat, dat sportartsen zeggen, jij hebt kennelijk die bepaalde hartaandoening, wij willen echt niet meer dat je bij ons speelt? Ja, dat, dat, dat komt wel voor, ja. Maar dat is natuurlijk nogal een beslissing. En die neem je samen met de club. En dan keur je iemand af. Dan kan zo'n sporter altijd zelf nog beslissen... ik ga toch door, want uiteindelijk is iedereen baas mm -hmm. over zijn eigen lichaam. En dan kan hij bij die club, omdat die combinatie clubleiding le, ja. en sportarts het afkeurt... kan hij niet meer voetballen. Maar ja, dan is hij altijd nog zelf daar de waanzin. Maar kan hij daar gewoon een rechtszaak aanspannen tegen de club? En gewoon nog alsnog wel gewoon zijn gewoon plekje opeisen? Ja, ja, dat kan ook nog. Als je afgekeurd wordt, kun je altijd uh, daar een rechtszaak voor aanspannen. Mm. Maar dan is het nog maar de vraag of dan het tuchtcollege daar uh, mm. de sport er gelijk in zal geven. Ja. Hey, maar met, met zo'n geval als Eveners die dus twee keer op een voetbalveld stel, het is nu nog uh, niet duidelijk, maar stel het zou wel weer een, een hartstilstand zijn geweest, dan is het toch niet verstandig dat zo'n jongen weer, zo weer, weer gaat voetballen? Nou okay. kijk. ...als blijkt, maar dat moet nog blijken... Ja, ja. Hè? ...want er wordt al wel wat gesuggereerd... ...maar de vraag is nog maar of dat allemaal klopt... ...want en daar kan eigenlijk alleen de eigen clubarts iets zinnigs over zeggen... Als blijkt dat dat inderdaad weer een hartritmestoornis is geweest... dezelfde als vorige keer, ja, dan zullen zeker de clubleiding en de club nu... en ook, ik denk, hij zelf zich wel achter de oren gaan krabben of je het nu nog door moet. Want kijk, er zijn wel risico's als je uh, weer opnieuw die hartritmestoornis krijgt... en je bent maximaal aan het inspannen... dan is het wel zo dat je daar iets minder makkelijk uitgedefibrilleerd wordt... Hè, dus met zo'n zo ICD als wanneer je gewoon normaal rondwandelt. Maar, dus er zijn wel risico's ja. met zo'n hartritmestoornis, ja, dat ja, maar, zeker. Maar het is ook helemaal een, een, een, een verkeerd voorbeeld. Ik heb, ik heb zo'n filmpje gezien op internet, hè, van Anthony van Loo. Een Belgische, ja. Belgische voetballer, als je ICD en voetballer intypt in op, op, op internet... dan zie je zo'n jongen echt in elkaar zakken... Ja. en dan zie je zo'n defibrillator, zie je dan zijn werk doen... en dan ja. leeft hij gewoon weer. Maar dat, is toch, dat heeft er niks meer met sport te maken. Nou, ik geef toe. Dat gaat wel heel ver. En als dit iedere week zou gebeuren bij zo'n sporter... Ja, dan ja. denk ik niet meer dat je dit moet uh, goedkeuren. Maar ja, helaas dan nog steeds uh, is, is de sporter eigen baas of, of gelukkig. In sommige uh -huh. gevallen, hè, want ik, er zijn ook echt gevallen waarbij je denkt... nou, dit is absurd ja. om zo'n jongen af te keuren. Ja. Maar in dit geval, dat moet natuurlijk niet iedere week gebeuren, nee, nee. nee. En overigens, lijkt het nou alsof dit alleen maar gebeurt bij voetballers? Is dat zo'n nee. gevaarlijke sport? Nee, nee, nee hoor. Dit is, nee, absoluut niet. Heel, voetbal is natuurlijk een, een sport die ja. heel erg in de publiciteit staat. Maar dit gebeurt in alle sporten: en ook in amateursport. Ja. En ook in het dagelijks leven. Ja. En ook in iemands slaap. In het dus, schaatsen ja, ook? Ja, hebben? We, we, hebben, we hebben een schaatser. Willem Poelsra. Die, die, die, die reed een marathon. En die kwam over de finish heen. En, en die zakte zakt in, in elkaar. Ja. En, en die overleed op de ijsbaan. Die had ook en maar ook wielrenners, uh, Danny Nelis, die heeft ook voor mij uh, hard, hard, hard problemen gehad. Mocht daarom niet meer wielrennen. Vervolgens is hij als amateur nog weer wereldkampioen wiel wielrenner geworden. Maar omdat hij bij, bij de profs niet meer mocht, uh, mocht fietsen. Maar heel veel wielrenners en heel veel voetballers. Maar er zijn ook heel veel mensen die, die aan wielrennen doen. En er zijn ook heel veel mensen die aan voetbal doen. Precies, doen, ja, dat is waar. Goed, Minneke Vechter, sportarts bij En Ebesilio, Bek, zwolle... hè, speelt ook met zo'n defibrillator. Het hard. is aan de speler zelf dus. En uh, nogmaals voor de duidelijkheid, het is nog niet duidelijk wat Evander Snow heeft. Dankjewel, Mineke hey. Vechter. Graag gedaan. Dankjewel, Erwin. Ja. Vandaag zijn er verkiezingen in Georgië. En uh, sinds acht jaar is er eindelijk weer zo'n echte oppositiepartij. Niet alleen zorgt dat voor een spannende strijd tussen de twee concurrerende partijen... maar het zorgt ook voor, heel grappig, een nieuwe modetrend. Onze Exit Hollander Inge Snip, wat, uh, wat is die nieuwe fashion hype in Georgië? Ja, dat, uh, dat zijn de t-shirts uh, van, uh, van de oppositie. Uh, vorig jaar hebben ze een campagne gelanceerd en een onderdeel ervan waren een t-shirt met het logo erop. Eigenlijk hele super saaie witte t-shirt. Een hele super saaie zwarte t-shirt met geen model erin. Maar uh, ja, het is een soort van uh, een soort van fashion statement geworden. En dat is van de Georgische de oppositiepartij Georgian Dream? Dat klopt ja. inderdaad, ja. En dat zijn ja. hele super t-shirts en die zijn nu. Waar, hoe komt het dan dat ze nu een enorme trend zijn geworden? Ja, het is een beetje begonnen met het, uh, dat, dat de echte supporters het ze gingen dragen. En nou, langzamerhand zag je het gewoon steeds meer veranderen. En de, over het algemeen de mensen die het dragen zijn, zijn wel uh, mensen die op de op, op, uh, Georgian Dream zullen stemmen. Ja. Maar het, zijn, uh, het, is, het is iets nieuws überhaupt dat, uh, dat mensen oplopen met een t-shirt van, uh, van een politieke partij. En het is helemaal nieuw dat er, dat nieuw dat er jonge meisjes uh, met korte hokjes en hoge hakjes het aandoen naar school. Oh naar school zelfs. Oké, okay, dus het zijn, ook, het, het zijn ook jonge meiden... die nog niet mogen stemmen zo te horen. Inderdaad, ja, absoluut. Ja. Grappig. Maar en het zijn het dan uiteindelijk wel mensen... die in de richting van Georgian Dream denken... of zijn het ook gewoon mensen die achter Saakashvili staan, de president? Nou, het zullen geen mensen zijn die op Saxophilie zullen stemmen, maar uh, het zijn niet per se mensen die, die 100% per, per se op George and Dream zullen stemmen. Nee, het is echt een trend geworden. Heb jij er al een, het is eentje? Echt een trend Ik heb er helaas nog geen één, uh, nee, maar uh, ik heb wel uh, wat, uh, wat Nederlandse vrienden hier die een paar gescoord hebben. Hé, hey, maar je zegt dat het ja. zijn hele suffe witte t-shirts. Nu ja. ze dan een beetje in zijn, wordt er niet iets moois van gemaakt? Uh, nee, helemaal niet. Ja, ze worden misschien uh, bij het opje ingestopt uh, of... Uh, uh, ja, bij de broek ingestopt. Maar het is, eigenlijk, uh, het is eigenlijk heel sus. En het, het, het, wordt, het wordt er ook niet leuker van. Maar het is wel een heel grappig straatbeeld. Ja. goed. Nou, ja. In ieder geval ja. de oppositiepartij George Dream. maakt ze überhaupt een kans trouwens? Um, ja, de exitpost zijn net binnengekomen. Een uur geleden. En um, alle polls, vooral van de, de, de oppositietelevisie-broadcasters... Uh, uh, als die van de, de pro-overheid-media-zenders... Uh, uh, die, uh, die zeggen allemaal... Uh, gevarieerd natuurlijk dat, uh, dat de Georgian Dream in ieder geval de proportionele stem gewonnen heeft uh, met een vrij grote marge. Maar goed, dit zijn natuurlijk exit polls. Dat moeten we nog even afwachten. Ja, inderdaad. Intussen ja. loopt iedereen wel in de Georgian Dream. Saai t-shirtjes, dankjewel. Uh, ja, ja. In je geen probleem, geen probleem. Oké. Okay. Half tien is het inmiddels tijd voor het nieuws. Hier is Lieselot Thomas. Radio 1, het NOS-journaal.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 Op een lichte voorsprong. Hij denkt dat zijn partij Georgische Droom 100 van de 150 zetels krijgt. President Saakashvili denkt juist dat zijn partij de grootste wordt. De officiële uitslag wordt later vanavond verwacht. En dat is nieuws op dit moment. Radio 1, Willemijn Veenhoven. In de studio. TV. Studenten, Marijnen, Pachter en Jaapen Marines. Die, uh, de een heeft al wel zijn biertje op, de ander nog niet. In ieder geval vierde zij vandaag dat de langste dierboete is afgeschaft. Zometeen hun persoonlijke verhalen. En Joris Kreugel die geeft zijn geluksdubbeltje weg tijdens een bijzondere demonstratie in Amsterdam. Maar eerst gaan we zo meteen. Gaan we droog neuken. Het ziet er wel heel erotisch uit. Ja, ik ben ja. niet verleerd hoor. Yes. <laughs> Ik heb echt geen idee wat jongens gaat doen. Maar. Ik ook niet. Dat soort dingen staan als op zitten. Nee, nee hè, leuk. Nee. Maar wat gebeurde er wel op zitten? Ja, nou Twitter is een beetje ontploft door de televisiering. Vandaag werd in NTO Boulevard bekendgemaakt wie de genomineerden zijn voor die ring. Je het ook al hier in bnn de afgelopen maand konden gestemd worden... Wie is de Mol, The Voice of Holland en Ali B... op volle toeren maken kans op zo'n beeldje. Uit Akkers, presentator van Wie is de Mol... die tweet, ja, te gek. Wie is de Mol genomineerd voor de televisiering? Dank aan alle stemmers. Op na 19 oktober. En Hadewieg Minis, die won dat programma... en zegt, hoera, Wie is de Mol... is in de top drie van de genomineerden. Brit Dekker is genomineerd voor de Talent Award... samen met Gerrit Ekdom en Kim Lian van der Meij. Maar Lise, die zegt... Brit Dekker genomineerd voor de Talent Award... talent, laat me niet lachen. En ook Jim Form is het er niet mee eens. Hij tweet... als Britt Dekker de televisier Talent Award wint... dan snap, snapt stemmend Nederland niet wat talent betekent. En zijn stem ging trouwens naar Gerard Ekdom. Goedemiddag! Overigens is er ook wat kritiek. Pascal die tweet dat hele televisiering gedoe is doorgestoken kaart. Vroeger ging het nog eerlijk. En ook prominente Nederlanders hebben problemen... met de campagne Cultuur Binnen de Televisiering. Ik vind het ook een beetje flauw van programma's... ook vandaag van de telegraaf, dat ze er zo in meegaan. Maar de wereld erdoor is met het kunstje begonnen natuurlijk. Want die hebben thuis een uitzending op zitten Jongens gaan nu op ons stemmen. Ja. Is toch een keer goed dat hij dat zegt, hè? die Albert. Eindelijk heeft iemand een beetje bij zijn naam genoemd. Gaat niet voor het makkelijke scoren. Niet oproepen om te stemmen op zijn programma. Behalve natuurlijk een maand eerder. Al die jaren, we komen nog niet eerst bij de laatste drie. Dus als we, we allemaal nu allemaal komen, meteen gaan stemmen op RTL Boulevard... Ja. dan komt het vanzelf goed. <lacht> Prima. <lacht> Verder nog wat serieus op Twitter. Jazeker, hashtag herfstakkoord. Zo heet het deelakkoord bij sommige mensen op Twitter al. Johan de Wit vraagt zich af of Rutte na het debakel in het Katshuis, expres alvast wat tussentijden akkoorden... Naar buiten gaat brengen. Casa Kleinhuis vindt het niet vreemd dat je een deelakkoord krijgt. Samsung is per slot van rekening afgestudeerd kernfysicus. En Sahar Peti vond het pak van Samsung <laughs> veel mooier dan die van Rutte. Morgen er zijn er Zo. meer tweets. Meepraten met onze Twitter kan via het PNN Today. Die vond ik leuk van het deelakkoord. Ja, dat was leuk, hè? Dat ja, <laughs> vond ik ook al goed gevonden. Ja. Ja. Sabrina Stark. Eerst en daarna de heren met hun persoonlijke verhaal... over de lang studieboeten. Maar eerst Sabrina Stark, backseat driver. I feel you What more can I say? It's best that you be on your way and take your ego with you. Who asked you? Who asked you to come in? On this thing in question, I feel a tremble in my head. I feel a tremble in my. head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 Sabrina Stark, backseat driver. Onze Joris, die geemt zijn geluksdubbeltje weg... en dat doet hij aan een bijzondere pornoacteur uit Amerika. En uh, de grote Ron Jeremy, die is onderweg, dus ja... die is misschien wel even met z'n leut ergens steken, maar die wordt nu hierheen getrokken. Het is niet superdruk op de Dam voor het paleis in Amsterdam. Er zijn hier wat mensen bij elkaar gekomen voor een droogneukdemonstratie. En iemand die daar onder andere verantwoordelijk voor is, dat is Sophie Valentine. En zij is ex-pornoactrice. En er komt zo meteen een hele grote gast aan uit Amerika. En dat is een heel klein mannetje. Hij is lelijk. Dick, maar hij heeft een enorm lange slurf. Zo'n beetje de bekendste pornoacteur Ron Jeremy. En hij gaat hier ook demonstreren. Sophie Valentine, het gaat zo meteen allemaal beginnen. Dat klopt inderdaad, we gaan demonstreren. We hebben vorige maand ook gedemonstreerd. En in Bramplein, he? toen vroeg je of iedereen uit de kleren wilde gaan. Klopt. En toen uh, kwamen we er toch achter dat iedereen een beetje naaktvrees had. Dus uh, dat was een beetje jammer. Maar het gaat er natuurlijk om dat wij een uh, statement willen doen van... Hè, Vooral Amsterdam, vertrut. Het is saai, er gebeurt niks meer. Daar moeten we wat aan doen. En in wat voor opzicht? Het mag allemaal wel weer wat losser. En de wallen leefden veel meer dan nu. En nu moet alles maar dicht en niks mag meer. Noem nou eens een plaats in de wereld waarvan jij denkt van ja, daar is het nog wel. Ik vind Berlijn. Iedereen wilde heen voor een feest. Dat was Way back was dat ook. Denk je dat het ooit terugkomt? De jaren tachtig zal het niet helemaal meer worden. Maar ik hoop wel dat er een beetje terug kan komen. Is het ook niet een beetje doorgeslagen? Misschien is het net iets te marts geweest. Alleen het is ook weer jammer als je alles weer weg gaat halen. En dan zo meteen Ron Jeremy. Waarom hij hier op de Dam? Wat heeft hij met Amsterdam? Volgens mij kan hij beter in Amerika zijn. Want uh, als het ergens terug is, dan is het daar wel volgens mij. Ah, ja, hij vindt uh, Amsterdam een onwijs leuke stad. Yeah. En hij Komt hier best wel regelmatig. Dus uh, dachten we, nou, één ineens twee. Twaalf, maar eerst gaan we zo meteen? Gaan we droog neuken. Het komt wel heel erotisch uit. Ja, ik ben ja. niet verleerd hoor. <laughs> dan gaan liggen of weet tegen elkaar aanstaan Nee, rijden? gewoon lekker een beetje tegen elkaar aanstaan. En het hoeft allemaal niet, heel wild. Beetje contact maakt het allemaal weer wat, uh, maakt het jezelf een Ja, ja, en de koffie aan ja, een hartelijk applaus voor de man. Is Twee voor de gespeeld. En hij is eindelijk gearriveerd, Ron Jeremy. Een nep koningsmantel heeft hij om, een kroontje. En wat is die klein en lelijk eigenlijk. Maar goed, samen met Sophia Valentine wordt hij op een podium gehesen En staat hij samen met haar droog te neuken. Het publiek neemt foto's, maar echt actief deelgenomen... Dat wordt het. En iedereen die wil wat van hem. Rond, rond, rond. Heb jij een tegen de vertrutting hier in Amsterdam? I gotta research it first to give a good answer. People in America love Amsterdam for what it's always been known for. Freedom, you know, legal prostitution. Other places in the world have that too, and it's just a nice thing. Volgens mij brabbelt hij allemaal maar wat uh, en heeft hij helemaal geen idee wat hier allemaal in Amsterdam aan de hand is. Trouwens, uh, ik vind hem ook een beetje stinkend Porno. Maar goed, ik moet hem nog even mijn geluksdubbeltje geven. Uh, Ron, elke maand geef ik deze weg. En uh, omdat je speciaal voor hier naar Amsterdam bent gekomen... ...krijg jij voor mij het geluksdubbeltje. Oh. For you? Oh, thank you. you yes? Speel jij, mee? Ja, speel jij hem op, Sophie? Of wil jij hem hebben? Well, you're adorable and sorry you quit. But if things are good for you, that's good. Are you happy with the coin? Ja, yes. Jezus, je kan niet eens normaal met die man praten. Er staan weer allemaal vrouwen die willen een kusje en op de foto met hem. Hij is heel populair, maar ja, het is ook wel een legende. Ik hoop niet dat je het vervelend vindt dat ik het geluksdubbeltje aan hem heb gegeven. Ik krijg hem wel de volgende keer, toch? <laughs> maar had hij wel enig idee waarover het allemaal ging eigenlijk? Ik denk dat hij een beetje met alle interviews een beetje. Dus apropo Ja, Ik denk wel. Tot wanneer is je de volgende demonstratie? Dat weet ik nog niet, maar we gaan het zeker van de week over hebben. Voor een vrij Amsterdam. Vrij jaar, laat ik het zo zeggen. Geen geluksdubbels, maar ik wens je wel in ieder geval heel veel geluk. Dankjewel. Het is toch ook wel leuk dat hij mee kan nemen. Ja toch? Naar Amerika toe. <laughs> Radio 1. Willemijn Veenhoven. Today. De langstudeerboete, hij is van de baan. Diederik Samson en Mark Rutte uh, hebben dat besloten in hun deelakkoord. Dat betekent natuurlijk voor heel veel studenten een enorme opluchting. Uh, het heeft namelijk voor aardig wat problemen gezorgd. Bijvoorbeeld voor de studenten Jaap en Marijn in de studio. Goedenavond jongens nogmaals, maar jullie zitten er al de hele tijd bij. Ja. jan Heij Masterbroek, uh, jurist, voor jou betekent het juist waanzinnig veel werk. Um, Jaap, toen we jou uitnodigden hier, toen kon je bijna niet komen want je zei ja ik heb gewoon geen geld ja, het, ja ik heb geen geld dus als ik hierheen wil komen dan zit ik drie kwartier in de auto en dan moet ik benzine betalen en dan heb ik geen geld voor dus dan moet ik mijn vrouw lief aankijken en dan wil ik er niet aan doen dus als ik zeg van weet je we kunnen iets leuks doen vanavond en het wordt betaald dan kan ik het wel maken maar anders dan uh, ik het een beetje leuk. en toen zeiden wij nou gelukkig krijg je van ons een reiskostenvergoeding dus dan kan het echt maar daar doen we nu een beetje lacherig over maar is het echt zo nijpend ja, weet je, er komt niks binnen. Ik heb, ik heb geen recht meer op studie. En ik betaal dus 500 euro in de maand voor die langstudeerboete en mijn collegegeld. Ja, maar er komt niks binnen omdat je vanwege die langstudeerboete je baan hebt opgezegd. Ja, mede. Um, en omdat ik twee jaar in Groningen gestudeerd heb en daarna pas aan deze studie ben begonnen. Hm. Dus ik heb ook na zeven jaar heb je ook geen recht meer op studie. Nee. Dus, dus ik krijg ook echt heel, gewoon helemaal niks meer. Nee. En waarom heb je nou precies je baan opgezegd? Uh, nou, dat was in Groningen. en Ik woon in Ede, uh, in de buurt van Ede. Dus dat was een grote reden. Een andere reden was gewoon dat ik mijn studie af moest maken. Omdat je anders die boete kreeg. Ja, ja, Dus eigenlijk had ik voor 31 augustus had ik klaar willen zijn. En dat is niet gelukt. Twee maanden uitlopen en nu ben ik echt. echt dat is klaar. ook knap lullig, hè? Twee maanden uitloop. Had je dan niet iets harder kunnen werken? Ik heb echt uh, flink hard gewerkt. Ja. En toen kreeg je dus een boete en hoeveel was dat? De eerste termijn 485 en de tweede weer. Mm. En jij bent nog een beetje cynisch, hè? of je het nog wel terugkrijgt? Nou, ja, het Eerzomer is zien geloven. <laughs> um, hier ook aan tafel um, dus Marijn de Pachter, uh, 22 jaar natuurkunde natuurkundestudent, vijfdejaars. Hoe krijg je het voor elkaar, jongen? jaar ja. op je 22ste. Ja, dat, ja, ik ben vroeg begonnen sowieso, maar ik ben uh, in, uh, onder andere ja, doordat ik in 2010 lid ben geworden van de JOVD. En daar nogal wat bestuurlijke uh, zaken hebben gedaan. En dan, uh, daar is nog wat bij komen kijken en ja. nu ben ik inmiddels jaar. Bestuurlijke zaken, dat betekent hmm. dat je je studie even op een laag pitje zet. Ja. En dat was dus niet handig in het licht van die langstudeerboete. Nee, ja, kijk, ik uh, ben dus april 2010 lid geworden bij de JOVD. En eind 2010 lag pas dat regeerakkoord. Toen natuurlijk, dus toen pas wist ik van de uh, Ik ben in november 2010 penningmeester geworden op de afdeling... en een jaar later uh, voorzitter. Allemaal heel erg leuk. Uh, het is allemaal ook mijn eigen beslissing geweest. Mm -hmm. Maar ik ben natuurlijk wel zeker wel blij dat ik nu... Uh, toch weer 3000 euro minder hoeft te betalen. Maar juist uh, de, de, dat soort studenten zoals jij er eentje van bent... die hun tijd gebruiken voor andere dingen... Uh, die hadden er flink de balen van hè, dat dit allemaal gebeurde. Ja, ja klopt. Want he, heb je het daar veel over gehad met mensen in jouw omgeving, andere studenten? Uh, ja, nou, op een gegeven moment uh, uh, ja, begon ik het eigenlijk gewoon maar ac accepteren. Ik denk, nou ja, kijk, ik heb zelf die keuze gemaakt. En mm -hmm. op zich, uh, als zeg maar in 2010 het, het sociale leenstelsel was ingevoerd... had ik misschien nog wel meer schuld gehad... Um, Daar wordt zo nog even over het sociale leenstelsel. Ja, nee, maar, nee, ik maar ik kan me voorstellen, bedoel, je kiest hiervoor... Dat, want het staat leuk op je cv. En dan ah, ja. uh, het is, onder andere... Nou, ja, ja. Het, het is vooral echt een hele leuke vereniging om, om uh, lid van te zijn. twijfel, maar het om, staat ook heel erg leuk op je, op je cv. En dan krijg je ja. in één keer te horen van die langstudeerboete. Of in één keer, dat heeft natuurlijk uiteindelijk allemaal heel lang geduurd. Maar was je kwaad toen je het hoorde? Wat? Nee, eigenlijk niet. Nee, niet kwaad... Uh... Ja, wel een beetje teleurgesteld van ja, jammer, maar goed. Hè. Ik, ik liet me daar niet, daardoor niet tegenhouden om uh, actief te worden... en die ervaring op te doen, want ik heb er heel veel van geleerd. En wat dacht je van, ik, ik zorg wel dat ik alsnog op tijd afstudeer? Of? Uh, nou, Dat was toen eigenlijk al zo goed als onmogelijk, dus oh. dat, uh, dat zat er al niet meer in. Uh, hier ook Jan-Hein die vertegenwoordigde studenten... die de langstudeerboete hebben aangevochten. Heb jij veel van dit soort verhalen gehoord? Zeker in het geval van Jaap, die had gewoon echt geen geld meer hierdoor. Uh, dat soort gevallen heb je veel gehoord? Ja, er zijn heel veel van dat soort gevallen. En het, eh, wat ook heel belangrijk is, is dat, je, uh, dat veel studenten... Uh, eerder in de studie een keuze hebben gemaakt... en bijvoorbeeld in een bestuur zijn gaan zitten... of uh, iets anders zijn gaan doen. Uh, en pas uh, uh, op het moment dat bekend werd... wat de langstudeerboete zou inhouden... konden ze dat eigenlijk niet meer inhalen. Ja, en achteraf had je dan misschien een andere keuze gemaakt. Wat ook heel veel voorkomt... is dat mensen inderdaad een andere studie eerst gedaan hebben. Daarachter uh, mm -hmm. zijn gekomen dat dat niks was. Nou ja, dan heb je ook al bijna automatisch... een langstudeerboete. Maar wat voor verhalen... want de, we hadden het erover vanmiddag op de redactie... en ja ja, jeetje, het valt toch wel mee. Alleen je wat geld van je ouders. Maar bij ja, dan moeten je, ook, dan moet de, dan je de ouders dat wel hebben binnen. natuurlijk. En dat is dat is gewoon. Uh, die die langste boete komt uh, voor iedereen. Ook voor mensen die uh, ouders hebben die dat geld niet kunnen, uh, kunnen uh, missen. Uh, nou ja, goed, en dan zie je toch echt dat er mensen zijn gestopt vanwege de langste boete. Ik heb een aantal mensen uh, gehad die, die dat gevraagd hebben: ja, ik kan het gewoon echt niet betalen. Voor mij betekent dit stoppen met studie. Nou ja, dat is natuurlijk nog wel een extra uh, zure groep. Zeker als het nu dan achteraf weer ja, die gaan. Heb je die gesproken? Gaan die weer beginnen? Nou ja, goed. Dat is natuurlijk allemaal nog hartstikke vers. En, en het is ook nog niet eens helemaal zeker uh, hoe het nu precies wordt uitgewerkt. En, en wat er precies gaat gebeuren. Uh, en hoe die, voor die groep een oplossing gevonden kan worden. Want ja, die, zijn, die studeren nu niet. Dus die hebben ook geen lang studie. Maar hoe bedoel gekregen. je? Het is nog niet helemaal zeker. In principe, het is wel met terugwerkende kracht. Dus ja. je krijgt je geld terug. Nee, dat als is, je is nu dat dat gezegd. Dus ik neem ook wel aan dat dat, dat, dat uh, zo zal gebeuren. Maar uh, wanneer en hoe, dat is nog helemaal niet zeker. En, en wat is het gevolg voor dat soort uh, studenten? Dat, dat weten we nu ook nog niet. Nou, maar hoe, hoeveel van die studenten hebben het nou echt gewoon... Uh, echt extra dingen aan Jij, hè, prachtig. Je hebt je heel goed ingezet voor een, een of andere vereniging. voor mij die JOVD, hè? Ja, ja. ja dat <lacht> hoorde ik al vaak, paar keer. Ja, en, en er zijn ook heel veel topsporters die ook heel veel, heel veel goede dingen gedaan hebben. Maar zijn er zijn toch ook gewoon heel veel studenten die gewoon, gewoon gefeest hebben van al dat geld? Nou ja, dat zal vast wel. Maar dat zijn er bij mij uh, relatief weinig. Er zijn ja? echt veel uh, bijzondere mensen, bijzondere gevallen. Ziekte is ook een hele grote groep dat uh, mensen gewoon een jaar ziek zijn geweest. Ja. Universiteiten betalen dan een jaar langer de beurs. Ja. Uh, maar Mensen krijgen wel een lang studeerboete. Nou, dat is gewoon een hele gekke, gekke regeling, was het. En ja, nu niet meer dus. Wat, wat gebeurt er? Want jij hebt voor al die, hoeveel, 600 studenten bezwaarschriften ingediend? Ja, ongeveer 500, ruim 500 studenten hebben bezwaarschriften ingediend. Nou, is dat dan nu in één keer klaar? Nou ja, dat, nee, dat, we wachten sowieso nog even tot het helemaal definitief rond is. En dan gaan we kijken ja, wat, wat daar nog mee, mee kan of moet. Als het helemaal teruggedraaid wordt, dan uh, ja, kan dat waarschijnlijk ingetrokken. Maar dat moeten we ook, ook allemaal bekijken. Het is allemaal. Uh... Nog heel nieuw. Ja, um, Jaap, jij zei net van: uh, ik moest het geld te gaan vragen aan, well, eigenlijk vragen aan je vrouw of ze het wel goed vond dat je hier kwam. Um, is, is, in hoeverre heeft het echt impact op je leven gehad? Ik bedoel Dit is even een voorbeeldje, maar op wat voor manieren nog meer? Tja, dat, je, dat je gewoon discussies krijgt thuis. Um, dus een bakje koffie bij, op het station, dat kon ik vroeger gewoon zelf betalen. En nu, uh, ja, als het aan het einde van de maand wat pittiger wordt... dan is het van, uh, we gaan we bezuinigen. En het kopje koffie, ja, dat mag nog wel, maar moet ik eerst vragen, weet je wel. <lacht> dus dat is een uh, beetje zwart-wit meer dus je moet alles aan je vrouw vragen. Ja, nou, het, zo, het, zo voelt het wel. En ik, en je blijft een man en dan mag het helemaal gelijkwaardig zijn <lacht> tegenwoordig... maar toch wil je als man graag voor je vrouw zorgen... en niet afhankelijk zijn van je vrouw. Wat ben je trouwens uh, bijzonder dat je achteruit al bent als student ja, dat was wel iets van spaargeld, maar ook dat heeft mevrouw toch voor een groot deel uh, <lacht> de elkaar gesproken. Maar je, dus je werd be een beetje in je mannelijkheid aangetast door deze dat langstudeerboete. Ja. ja. Um, er wordt nu gezegd door bijvoorbeeld um, de Asfa, dus, uh, zeg ik dat goed? De Asfa, de um, Asfa Studenten ja, een studentenclub, die zeggen nu: nou, leuk dat die langstudeerboete van de baan is, maar daar staat misschien wel de invoering van een sociaal leenstelsel tegenover. Dat betekent, sociaal leenstelsel, dus studie wordt afgeschaft... dan wordt alles een lening. Dat vind ik eigenlijk nog slechter. Ik had De ja. langste debuut had ik best, best willen zien. Alleen dan gewoon uh, voor nieuwe studenten. Dus dan weet je, als je ergens aan begint... zoals hij heeft dan uh, in bestuursfuncties gekregen of gedaan... zonder dat hij wist dat die langste debuite zou komen. Ja, en als je opnieuw begint en je weet dat het aan zit te komen... zorg dat je op tijd klaar bent. Maar ja, wij krijgen in ons laatste jaar ineens te horen... van hij straks ga je betalen. Dat, dat vind ik niet zo netjes. Wat denk jij ervan? Jij zegt, het zal wel meevallen. Je, je gelooft niet dat het eraan komt, Rijn. Uh, ja, ik geloof wel dat het eraan komt. Maar uh, dat staat er namelijk in beide verkiezingsprogramma's. Uh, PvdA en beide... VVD staan er alle twee achter. Ja, ja, precies. Dus het lijkt me nogal in de lijn der verwachting liggen... dat dat inderdaad Dat de sociale leenstelsel er echt wel komt. Maar wa ja, wanneer is natuurlijk de vraag. Ja, want jij zei en... net echt, dat gebeurt niet in deze kabinetsperiode. Nou, dat zeg ik niet. Dat, zeg ik, dat heb ik niet gezegd net uh, in de pauze. Maar uh, uh, ja... Ze zijn nu natuurlijk bezig met de begroting van 2013. Nou, daar heeft het nog niet ingestaan. Dus, wat bedenkt meneer de advocaat ervan? Jan nou, ja, goed, ik denk dat dat er zeker wel komt. En, en, maar kijk, het, het punt met die langstudeerboete was inderdaad... dat die met terugwerkende kracht werd, werd ingevoerd. Mensen die al aan het studeren zijn, ineens nog zo'n boete geven. als je ja. Aan het begin van je studie weet je op vijf jaar en dan krijg je een boete. Nou ja, kun je ook tegen zijn. Maar dat is in ieder geval een stuk redelijker dan wat er nu was. Ja, dat sociale leenstelsel... Het kan ook nog in juli komen, denk ik. kan nog de volkomende juli worden ingevoerd? Ja, dat P september uh, uh, echt gaat werken. Ik denk dat jij heel veel extra werk krijgt. Nou ja, ja we zullen zien. nu mm -hmm. mm -hmm. blijven nog even zitten, heren. Tot zo. Eerst uh, Santana say it again. Een, een autobiografie schrijver Santana, en die komt uit bij uh, dezelfde uitgever als uh, die van Rolling stones schieterist Keith Richards. En dat was best wel een mooi boek. Dus wie weet wordt het nog wel Santana. See you again. Radio 1. BNN Today. Afgelopen weekend werden er vele partijen zalm teruggehaald omdat ze besmet zouden zijn met Salmonella Thompson. Een paar uur geleden maakte het RIVM bekend... dat er in ieder geval 200 mensen besmet zouden zijn geraakt met die bacterie. Rol Coutinho, bent, u bent van het RIVM. Uh, moet ik me zorgen maken? Nou, nee, ik zou me geen zorgen maken. Het gaat weer om de vraag... Uh, kijk, dit, het speelt al vanaf juli, uh, van, dus eigenlijk vanaf de zomer. En uh, er zijn inderdaad 200 mensen bij wie deze infectie is vastgesteld. Het werkelijk aantal mensen wat... Uh, uh, wat ziek is geworden door die salmonella is zeker uh, vele malen hoger. Ja. Want kijk, die salmonella die geeft uh, darmklachten, dus buikpijn, diarree. En dat is bij de meeste mensen eigenlijk vrij kort. En ja. dat gaat vanzelf heel over. Maar er zijn een beperkt aantal mensen die echt behoorlijk ziek worden. En daar wordt dan pas uh, gekeken wat de oorzaak is. Dus het is ja. het, een beetje het topje van de ijsberg. Maar waarom is, zijn, wordt, is er dan pas van afgelopen weekend de zalm teruggehaald? Want dat speelt al vanaf juli. Ja, dat is heel erg moeilijk om uit te zoeken uh, wat de oorzaak is, want uh, er werd dus bij die patiënten wel die, uh, dit, deze salmonellen gevonden. Dat is een heel speciaal type, wat in Nederland heel zeldzaam is. Ja. En wat je dan gaat doen, is dat je die uh, mensen die, de, die daardoor ziek zijn geworden, die gaan je vragen, ja, wat heeft u gegeten? Nou, heel veel mensen, dat is dan vaak al een week geleden... dat weten ze dan ook niet precies meer. Ja. En dan vergelijk je eigenlijk wat zij hebben gegeten... met een groep mensen die niet ziek zijn geworden. En daaruit kwam dus pas heel kort geleden dat uh, ze vaker die gerookte salm hadden gegeten en vervolgens is er dus, uh, zijn die partijen bemonsterd en toen is uh, die salmonella gevonden en ja. dat blijkt nu precies hetzelfde te zijn. Dus dat is een enorme uitzoekerij. Het is echt detective werk. Maar die mensen die ziek zijn geworden als je dat in juli hebt gekregen dan ben je inmiddels wel weer van genezen ja, ja, ja, ja. En wat moet je, het is, uh, zalm, zalm, het is zalm van um, Foppen, visfabrikant? Als je dat in huis hebt liggen, moet je het meteen weggooien, neem ik aan. Ja, als mensen daarover twijfelen, dit staat op de dan kun je op de site van de uh, van RBM kijken. Dan, dan word je, kan je doorlinken naar het VWA. Daar staat precies in uh, welke partijen het zijn. En, uh, nou ja, die, die zijn dus nu het afgelopen weekend zijn ze uit de schappen gehaald. Maar goed, mensen kunnen het nog wel thuis hebben. Dus als je vrije, het niet zal ja. hebt, dan moet je even daar kijken of dat eventueel van die partij afkomstig is. Ja. En dan moet je het niet gebruiken. Nee. Want, nou goed, het ergste wat je kan krijgen is buikpijn diarree. Maar liever niet natuurlijk. En nou begrijp ik dat die bacterie vooral bij reptielen voorkomt, vreemd ja. genoeg. Nou, nee, maar wacht even. Er zijn dus, op de, kijk, die mensen, die 200 mensen, daarvan is wel een, een derde in het ziekenhuis opgenomen hoor. Dus een salmonella verloopt doorgaans vrij licht. Maar bij, vooral bij mensen bij het ...bij kinderen of bij ouderen kan het veel ernstiger verlopen. En dat, is bij, dat, dat gebeurt dus ook af en toe. Ja. Maar ja, waar die bacterie vandaan komt... Het is een, uh, ...die zalm wordt gekweekt in Noorwegen en dan wordt het uh, gerookt. Nou, dat gebeurt zowel in Nederland als, in, uh, als ook in Griekenland, mm -hmm. dus, uh, om allerlei redenen. En uh, ja, hoe, die, hoe deze bacterie daar ingekomen is, dat is uh, op dit moment onduidelijk. Dus dat is een hele uitzoekerij, dus op dit moment Maar dat, hoort... van die reptielen, dat klopt wel, dat het normaal wordt ja, bij het is reptielen type, voor? Nou Ja, salmonella dat je hebt ontzettend veel typen. En dit type, dat vind je dus bij, uh, bijvoorbeeld bij reptielen. Maar ja, hoe dat dan bijvoorbeeld bij agendissen, maar hoe dat dan in zijn werk gaat, dat weet je dan ook niet. Dus dat is vaak een enorm lastig uh, om uit te zoeken. Ja, u, u klinkt gelukkig nog rustig en helder en um, niet in paniek. Nee, dat ben ik zelf. Nee, dat bent u zelf. Mensen moeten snel even, als ze zich zorgen maken... op de site van, de, van het RIVM kijken. Ja. Goed. Dank u wel, Roel Routinho. Graag gedaan. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Modeontwerper Hans Ubbik. We sluiten altijd af met de vrienden van de show. Modeontwerper Hans Ubbik. Die breekt een lans voor de tijdschriftenwereld. Recentelijk hebben bladen voor de moderne scherpe geest... allemaal de geest gelaten. La Vie en Roos, Holland Diep, Parik... En nu ook 360, wat ons informeert over wat er in het buitenland gebeurt, heeft problemen. Het is maar goed dat de regering heeft besloten de langste weerboete af te schaffen. Dan krijgt ons land misschien toch nog voldoende scherpe geesten om dit soort mooie bladen de ruimte te geven. Sportcommentator sportcommentator Eventer Napel, die heeft het over en Lex Immers. en Lex Immers, toen nog in ADO tenue, zongen. anti-Ajax een anti-Joods anti liedje. Dom. Nu wordt hij toegezongen met hetzelfde anti-Joodse, anti-Ajax liedje vanaf de tribunes. En met Feyenoord Ajax voor de boeg. Dom, dom, dom. Met deze mooie laatste woorden sluiten wij af. Dank Marijn de Pachter, dank Jan Hein de dank Jaap en Marinus Erben. Tot volgende week. Tot volgende week.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 De Free Record Shop, Dedicated, dit is Radio 1.